Een gastenverblijf van de VN werd kort na zonsopgang onder vuur genomen. Daarop ontstond een vuurgevecht met het Afghaanse leger en de politie. Een talibanwoordvoerder zei dat dit de eerste waarschuwingsaanval was... in verband met de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 7 november. Ouders die geld van hun overleden kind erven moeten minder belasting betalen. Dat vinden de drie coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie zullen hun voorstel vandaag indienen... tijdens een debat over de successiebelasting. Verder willen de partijen het fiscaal aantrekkelijker maken... om een eigen bedrijf over te dragen aan een kind. In tientallen landen is de film Michael Jackson's This Is It... in première gegaan. In de film wordt popster Michael Jackson gevolgd... in de aanloop naar de concertreeks die hij in Londen zou geven. Jackson zou vanaf juli 50 keer optreden in de O2 Arena... maar overleed ruim twee weken voor het eerste concert. In Nederland ging de film vannacht in Amsterdam in première. De Amerikaanse raketaanvallen met onbemande vliegtuigen in Pakistan en Afghanistan... zijn mogelijk in strijd met het internationale recht. Dat zegt mensenrechtenonderzoeker Alston van de Verenigde Naties. Hij vindt dat de aanvallen veel weg hebben van willekeurige executies... omdat de VS niet duidelijk maakt waarop de verdenking tegen de doelwitten is gebaseerd. De zogenoemde drones voeren geregeld aanvallen uit op vermoedelijke terroristen. In de derde ronde van de kvb beker heeft de jong de graafschap na verlenging in het eerste elftal van FC Zwolle met 1-0 verslagen. En Feyenoord plaatste zich voor de laatste 16 door een 2-0 overwinning op FC Den Bosch. Sparta klopte VVV na strafschoppen. Ook Heracles en Nak plaatsten zich voor de achtste finales. Net als eredivisionisten Helmond Sport en Ahead Eagles. Het weer, in ochtend in het noorden misschien nog wat lichte regen. Later wat zon en een temperatuur van een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.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 Do I sing like a bird?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 Change your heart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 board. Up. A million, no, I know that things can only get better.